In Noord-Holland rijdt het opeens langzaam op de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Purmerend en Avenhoorn staat 10 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechterrijst ook dicht en heb je bijna een half uur vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Out of the tree of life I just picked me a plum You came along And everything started to hum Still it's a real good bet The best is yet to come Best is yet to come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 ZFM hebben we één programma, Albert Jan, wat er al 30 jaar is, in 30 jaar bestaan. Dus dat is een hele prestatie. We hebben het over uh, CFM Jazz. En dat ze lekkere muziek op de zondagmorgen tussen 10 en 1. Want uh, ze hebben er een uurtje extra bij gekregen, onze collega's. Dus meer Jazz hoor je uiteraard uh, ook deze zondag weer tussen 10 uh, en 1 uur, You're the true uh, love. De single van uh, Pets Benatar. En dat mag je niet echt niet van haar, nee. dit nummer. Nee, want het niet. lijkt niet echt op uh, Love is a Battlefield en uh, dat soort... Uh... Nou, dat is het wel, maar... <laughs> nee. Daar hadden we het niet over, dat komt er bij het Oh nee, niet bij het gedicht. Nee. had net zo goed gekund, uh, straks om kwart voor vijf het gedicht, maar nu eerst. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, want we hebben net een, uh, nou ja, spannende... We hebben ja. net een uh, kwalificatie gehad, is wel het een en ander gebeurd.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 Max Verstappen stond na de eerste serie snelle ronde vijfde... maar bleef op de baan door, voor een poging en klom met 1.43.1... uiteindelijk nog naar een derde stek in de tijdenlijst. Uh, Q het uh, 3, nog even terughalen. Hamilton vloog in zijn eerste snelste ronde... zoals gezegd naar de magistrale 1.41.4...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 It's best for me, it's best for you I need you to know that Try to love you but I've us that All signs we ignore that And it's not the same Cause it's over now, oh yeah Don't get too confused when it's over I just want my regret.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 een in de jaren tachtig werd gemaakt... door Circus Custus. Nee, toen had je nog geen Tinder en zo. Uh, nee, dat ontbrak allemaal nog. Maar deden ze het gewoon op de ouderwetse manier van... wil jij met mij naar de film? Of zoiets. Door de Circus Custus en uh, verliefd. Het is half vijf. Precies, dat betekent tijd voor de dieren van de week. Want ja, je zei al, er is geen hond te bekennen in het... Uh... <lacht> nee, dat klopt. In het asiel, dus... Uh, we Wat gaan... een goed teken is trouwens. Ja, we gaan over op de Poeten...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 Keep I need you so Me? Do you ever see the letters that I write? When you look up through the water, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gays no longer hold you in. And If you're free to make a choice Just look towards the west and find a friend Oh, a key that you will never know Anything about my home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 De Leone, Soekan en Afghanistan. Idiotieën in en in natuurlijk Gejurgien. Het is oorlog van hier tot aan Bosnië. Zou je hart zich weer vullen? Gebeurt de kleine. Dit is een hele grote hit van Marco Borsato en Bey. En wat zou je doen? De live versie daarvan. Ja, want dat is eigenlijk de grote hit geworden. Hè? Dat uh, klopt veel leuker dan uh, die studio-opname op het hand. Live, live uitvoering vind ik altijd leuk. Ja, dat klinkt ja. wel lekker. Ja. Ja. Zo is dat. Uh, dat gaat ook lekker klinken. Althans, hoe is het met je stem? <laughs> Helemaal goed. Oké, okay, ja. de knecht gaan we zo dadelijk krijgen, het gedicht van de dag.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 Schuim staat op zijn mond, de kopgroep maakt het bont op de kasseien. Zijn kopman uit de wind voor een tussensprint, je voelt hem leiden. Zijn schaduw is de snelste van allemaal. Komt met een band, dik weer als eerste aan. Dat is goed.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 De baas die moet winnen komt als eerste aan. Zo is het leven Mooi hè, dit singeltje is uh, helemaal nieuw en uh, ja, dat is Hans de Boy die zingt over zijn uh, wielerpassie. Hans de Boy is uh, wel wat jaartjes ouder geworden, Albert Jan. Zo hè? Klopt, maar dit, de knecht is uh, gisteren in première gegaan en is al 117 keer bekeken. Kijk nou, waarvan 103 keer Albert Jan Vos of dat niet. <laughs> Nee, hey, klopt. Ik hoorde hem van de week op de radio. Uh, tijdens een van het programma mede in de nacht. Ik was toevallig wakker. Maar ik denk Hans de Boy. Bedoel, je kent hem van, natuurlijk van Annabel, ja. en al die, al die andere hits.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 Zalvoorts Radio, de somersklanken van Negro Gun en Kadafest nou, We gaan nog twee plaatjes voor je draaien, dan zit het er alweer op. Een van die twee is de nieuwe zinger van Miss Montreal en Dickie Dex. Er is geen andere plek waar ik zou willen zijn. Hier is alles goed en fijn. Heb jij dat ook? Heb jij dat ook? Zittend in de zon, en bijna uit de wind.